11 uur. NPO Radio 1, met Karel Johan de Zwart. Aan deze tafel met Splinter Chabot en Corina Korrel van Onderwijs on Stage... gaan we zo meteen praten met Joris Voorhoeven, hoogleraar internationale betrekkingen en natuurlijk voormalig minister van Defensie. Ja, kan hij wat duidelijk scheppen in de verwarrende situatie in Syrië en ziet hij andere oplossingen dan raketten? Nu eerst het NOS-chanaal met Jeroen Tjepkema. Makelaars waarschuwen dat de huizenmarkt vastloopt. In sommige regio's gaat het nog goed... maar in steeds meer delen van het land ontstaan problemen... zegt NPM-voorzitter Ger Jaarsma. Wij maken ons zorgen omdat de woningen echt op beginnen te raken. Van de bestaande koopwoningen staan er steeds minder te koop. Er is afgelopen kwartaal weer minder nieuwbouw opgeleverd. En het onderzoek blijkt ook nog eens dat bouwtrajecten niet 7 jaar, maar gemiddeld 10 jaar duren. Dus ja, de woningmarkt begint nu echt vast te lopen. Daarom zijn er drastische maatregelen nodig, zeggen de makelaars. Ze roepen op tot meer samenwerking tussen overheden, bouwers, projectontwikkelaars en makelaars.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 De Russische ambassade zet grote vraagtekens bij de verklaring van Julia Skripal... die gisteren na vertrek uit het ziekenhuis is uitgegeven. De ambassade vindt het vreemd dat de verklaring alleen op schrift staat... en wil bewijs dat Skripal niet van haar vrijheid is beroofd. In Eindhoven is een dode man gevonden in een auto. Een voorbijganger in het stadsdeel Strijp... zag de man in de wagen rond 8 uur vanochtend en belde de politie. Die laat weten dat het slachtoffer is doodgeschoten. De identiteit is nog niet bekend, zegt de Eindhovense politie. Het belangrijkste is natuurlijk het onderzoek van het plaatsdelict door de forensische collega's. Die gaan sporenonderzoek doen, dat is het eerste wat gebeurt. Natuurlijk gaan we buurtonderzoek doen, natuurlijk gaan we mensen uit deze omgeving bevragen. En hopen dat daar iets meer duidelijkheid doorkomt. Voor het onderzoek is de omgeving van de straten afgezet. In China is een baby vier jaar na de dood van zijn ouders geboren. De ouders hadden het kind via IVF verwekt... maar vijf dagen voordat het embryo bij de moeder zou worden teruggeplaatst... overleed het stel bij een autoongeluk. Dat was in 2013. De grootouders begonnen een juridische strijd... om de voogdij te krijgen over het embryo. Toen ze die hadden gewonnen, zochten ze een draagmoeder in Laos. Want in China is dat verboden. In december werd het jongetje geboren. De grootouders wilden met zijn geboorte de bloedlijn van de familie voortzetten.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 de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur van deze spraakmakers... met hier aan tafel JOVD-voorzitter Splinter Chabot. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. Corine Korrels, hij is de oprichter van Onderwijs On Stage. En ze maakt zich hard voor een betere waardering van het VMBO. En in een studio in Den Haag uh, is Joris Voorhoeven... hoogleraar internationale betrekkingen... en voormalig minister van Defensie. Goedemorgen, meneer Voorhoeven. Goedemorgen. Ja, u uh, uh, wil heel graag wat uh, duidelijkheid scheppen voor ons... Uh, in de verwarrende situatie in, uh, in Syrië en de, de spanning die daar oploopt en in de rest van de wereld zou je kunnen zeggen. En daarvoor heeft u zelfs voortijdig het college verlaten... maar zit u wel in de studio in Den Haag. Ja. Um, wie doet nu dat college trouwens? Uh, mijn uh, assistent, die gaat ermee door. Het neemt... ging nog maar om een kwartier. Oké, okay, die neemt even de laatste vijftien minuten de honneurs waar. Ja, um, u bent uh, hoogleraar internationale betrekkingen... en dus voormalig minister van Defensie. Wat is vanuit uw perspectief op dit moment um, het meest verontrustend... het feit dat Assad klaarblijkelijk nog altijd het gebruik van gifgas niet schuwt of het feit dat de Russen hem daarbij de hand boven het hoofd houden. Dat laatste is wel zo ernstig... want dat kan tot een regelrechte confrontatie tussen twee kernwapenmogendheden leiden, eh, Rusland en de Verenigde Staten. Ja. Een, een directe militaire confrontatie tussen beide landen... moet natuurlijk uh, worden vermeden. Ja. Goed, de taal was dreigend van, uh, van Trump. Hè. Uh, ze komen eraan. Hoe serieus moeten we die dreigementen van Amerika en Rusland... over en weer nemen? Is het, is het spierballentaal? Uh, want ja, vooralsnog gebeurt er niks. Is het wederzijdse afschrikking? Of zouden ze uh, beide gewoon wel de daad bij het woord voegen? Het is uh, spierballentaal en wederzijdse afschrikking. Trump heeft die tweet geplaatst dat kruisluchtwapens eraan komen. Dat was rijkelijk voorbarig, want er, komt, er is nu nog niks. En Rusland heeft een aantal stappen genomen om dat te verhinderen. En heeft ook voor de Syrische leider waardevolle militaire uh, spullen uh, ondergebracht op de door Russen beheerde ja. uh, vliegvelden en havens in, uh, in Syrië. Dus uh, het is nog niet zo makkelijk voor de Verenigde Staten en Frankrijk en Groot-Brittannië en andere staten die actie zouden willen ondernemen uh, tegen het gebruik van chemische wapens tegen de bevolking in Syrië. Syrië door het regime Assad. Uh -huh. uh, het is nog niet zo makkelijk om met uh, maatregelen te komen... die ook echt uh, effect hebben in de zin van dat die verder geweld... tegen de Syrische bevolking zouden kunnen, uh, zou kunnen verminderen. Nee, wat zou het effect zijn van een eventuele raketaanval van de Amerikanen... dan uh, op die Syrische bevolking? Ja, uh, die raketten niet, snap ik, maar ja, op de niet op, langere termijn. Niet op de Syrische bevolking. De Amerikanen zouden kunnen Overwegen om bepaalde militaire doelen uh, aan te pakken. Bijvoorbeeld waar mogelijk de uh, chemische wapens zijn opgeslagen. Of uh, de hangar met helikopters... Uh, waar een van die helikopters de, uh, de wapens mee heeft afgeworpen... waar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... nu ongeveer 500 mensen recent door zijn omgekomen. Ja. Um, ik denk dat het verstandig zou zijn, en dat we dat moeten hopen, dat er nader beraad plaatsvindt. Het probleem is dat uh, in de Veiligheidsraad de Russische vertegenwoordiger uh, een. Uh, resolutie heeft geblokkeerd die ja. om nader onderzoek vraagt. Ze hebben een vetorecht. Ze natuurlijk. hebben het veto recht en daarmee kunnen ze de Veiligheidsraad lam leggen. En daarmee willen ze beschermen, uh, hun beschermeling, het uh, regime Assad. Ja. Um, de vraag is, wat zou een raketaanval, uh, uh, zou het ook goed kunnen brengen? Ja, dat is misschien een beetje gek. Maar voor de situatie op de wat langere termijn in Syrië en voor het afschrikken van Assad... Ik uh, betwijfel dat. Uh, er heeft in de, in, in ongeveer een jaar geleden ook al een aanval plaatsgevonden uh, van Amerikaanse zijde uh, op een bepaalde uh, militair relevante luchthaven. Toen, als dat ook chemische wapens had gebruikt tegen mm -hmm. de bevolking. Nou, dat heeft dus niet verhinderd dat het opnieuw is gebeurd. Nee. Tegelijkertijd is het grote vraagstuk: men kan. Eh, uh, een gebruik van chemische wapens niet onbeantwoord laten. Want het is al ruim een eeuw absoluut verboden om chemische wapens te gebruiken. Ja, dat, dat is ook gewoon vastgelegd. Uh, moet, ik, moet ik me dan zo voorstellen dat u meer op de lijn zit... van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, uh, Guterres. Hè? Die heeft nou ja, dan toch maar in een telefoongesprek... die vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, waaronder ook Rusland... gezegd dat hij zich grote zorgen maakt. En hij roept ook uh, op om de, de landen op om ervoor te zorgen... dat de situatie niet nog verder uit de hand gaat lopen. Ja, dat... Is, dat, is dat een reële optie? Of is dat tij gewoon eigenlijk al helemaal niet eens meer te keren? Um, dat is niet een reële optie in de zin van dat het iets oplost. Maar op zich is het natuurlijk altijd verstandig... om uh, partijen uh, tot uh, uh, kanten te manen. Uh, zomaar een militaire klap uitdelen... Um, helpt waarschijnlijk niet. Tegelijkertijd zou het onverantwoord zijn om helemaal niets te doen. Want dan uh, geef je eigenlijk een vrijbrief voor verder... gebruik van chemische wapens in oorlogen... en tegen een onbeschermde burgerbevolking. Ja. Ik denk dat het nuttig is um, om even... Uh, goed na te denken in de steden waar het om gaat... over iets wat effectiever zou kunnen zijn. En wat zou dat kunnen zijn? Uh, uh, ik denk dan meer in de richting van verdere financiële sancties... tegen uh, de beschermheer van het Assad-regime. Rusland. Uh, het Kremlin. Ja. Uh, want die financiële sancties doen echt pijn. Die, die uh, zenden een signaal. Ik geef u even een voorbeeld. Een uh, paar... Uh, nou, ruim een week geleden is besloten uh, een klein aantal uh, zeer rijke Russische oligarchen die het Kremlin steunen te treffen met uh, bevriezing van hun uh, banktegoeden in de uh, wereld buiten Rusland. En dat heeft direct uh, een schadepost van ongeveer 18 miljard opgeleverd uh, doordat... Uh, in de aandelenmarkten uh, deze uh, waarden van die oligarchen... niet meer konden worden verhandeld. Ja. Uh, dat is een duidelijke signaal. Uh, dat heeft bovendien het voordeel dat er geen doden vallen. Nee. Maar goed, dat is een signaal uh, ja. uh, waarmee u suggereert... Uh, namelijk het is een rationeel signaal, zou je ook kunnen zeggen. Hè? Dus uh, Daarmee suggereert u ook een beetje... dat het gezond verstand nog wel degelijk een rol speelt. En daarbij kun je natuurlijk uh, je twijfels hebben... als je ook bijvoorbeeld de tweet van Trump ziet... Ja. Uh, de raketten komen eraan. Als dat de taal is... in hoeverre zijn verstandige oplossingen dan nog überhaupt wel een optie? Nou, die zijn nog een optie, want uh, gelukkig gaat uh, de heer Trump daar niet alleen over. Uh, er zijn ook nog de Joint Chiefs of Staff in de Verenigde Staten... die uh, ja. de feitelijke militaire machinerie van dat land uh, besturen... En die kunnen uh, de president ook heel andere opties voorleggen. Ik wil niet zeggen dat er niets in Syrië zelf moet gebeuren... Om dit uh, gebruik van chemische wapens af te straffen. Men zou kunnen denken aan een combinatie van bijvoorbeeld het vernietigen van een opslagplaats... Ja. maar dan op zo'n wijze dat er zo weinig mogelijk uh, slachtoffers bij vallen. Men zou een opslagplaats s'nachts kunnen uh, uh, vernietigen. Dat is op, zil, op zich onvoldoende signaal wegens de ernst van deze schending van het internationale recht. Maar dat zou men dus kunnen combineren met niet-militaire sancties. Ja, dat is dan inderdaad. U noemt het het internationale recht. Op wat voor basis, juridische basis, zou een eventuele raketaanval van Amerika kunnen plaatsvinden? Um, niet op een resolutie van de veiligheidsraad. Nee, dat, dat is de perfecte basis. Maar ja. die veiligheidsraad wordt verlamd door het Russische niet. Uh -huh. um, ja, dan rest nog een politiek-ethische basis. Namelijk, men kan uh, het illegale gebruik van massavenietigingswapens... en iedere inzet van chemische wapens is illegaal... niet onbestraft laten, anders wordt het steeds erger in de wereld. Um, dus ja. ja, er is in het volkenrecht niet echt een goede oplossing... voor die situaties waarin de Veiligheidsraad niet tot enig besluit kan komen. En dan nee. moeten een aantal landen... Uh, besluiten in overleg met elkaar toch ja. iets te doen. En ik denk dan toch ook even misschien uh, dat hier in beeld komt de NAVO. Maar daar, uh, daar heb je dat principe dat een van de lidstaten... of een van de bondgenoten moet worden aangevallen. En ja. dat dan anderen solidair zich verklaren. Artikel 50 was dat, hè? Geloof ik? Uh, de NAVO heeft hier geen rol in. want, nee, er is geen want NAVO dat is hier, hier niet aan de hand. Nee, nee. Ma mag ik een Spinter vraag stellen? Graag even ja, een vraag stellen. Uh, kijk, uh, ik wilde eerst graag weten wat meneer Verhoeven dan. Uh, hij was natuurlijk zelf ook minister van Defensie geweest. Zou adviseren aan uh, mevrouw uh, Beideveld, die nu ja. de minister van Defensie is. En ik hoor vooral dat het moet worden aangestuurd op dan economische maatregelen tegen uh, in dit geval Rusland. Maar ik vraag me af wat u als. Uh, nou, stelt u nou nu de minister van Defensie nog zou zijn. Wat zou u dan doen met de, de burgers die daar in Syrië zitten? Uh, die daar dus om, uh, elke dag eigenlijk die, die, die, die, die praktijken ja. moeten ervaren, de bommen die vallen. Uh, moeten meemaken. Vindt u dat er dan eigenlijk, uh, als u aan de macht zou zijn geweest, had er bijvoorbeeld een, een vredesmissie moeten worden gestart of dat het land moet worden binnengevallen? Hoe zou u met die burgers omgaan die ja. daar zitten? Het land binnenvallen kan niet, want dat wordt geblokkeerd door Rusland in de uh, Veiligheidsraad. Uh, militaire zenden naar een land wat in oorlog is uh, en door Rusland wordt gesteund, uh, kan tot een grotere oorlog leiden. En in ieder geval tot uh, omvangrijke gevechten... die de leden van de NAVO uh, daar absoluut niet willen voeren. Um, dus er zijn niet... Erg veel effectieve uh, mogelijkheden. Behalve dan uh, natuurlijk de dringende noodzaak. Uh, om de bevolking zoveel mogelijk te helpen. met de humanitaire hulp. Maar daarvan is het probleem. Uh, dat je dat niet tegen de wil van de troepen van Assad. Ja. en van Rusland kunt doen. Maar als ik het goed begrijp. want ik hoor heel veel natuurlijk geopolitieke uh, argumenten. waarom het niet te doen. Hè. Rusland, andere grootmachten. Uh, en, en het internationaal recht. Maar uh, is dan dus eigenlijk het antwoord. Enige wat het antwoord of wat we kunnen geven, ook als Nederlandse staat... van ja, we moeten kijken of we humanitaire hulp kunnen geven... maar dat kunnen we eigenlijk niet geven. Dus moeten we eigenlijk maar wachten. Nee, uh, wat we moeten doen is dus in overleg met bondgenoten... Uh, en dan gaat het vooral om de Verenigde Staten... Uh, Frankrijk en Engeland bevorderen dat er iets wordt gekozen... wat niet contraproductief is... Hmm. waardoor uh, weinig burgers als nevenschade... zoals men dat zo kil noemt, uh, zouden omkomen. En waardoor toch een luid en duidelijk signaal aan Rusland, aan Assad... maar ook aan de wereldgemeenschap wordt gegeven... dat het gebruik van chemische wapens absoluut verboden is. Ja, En dat signaal, uh, en dan wil ik even met u naar de, de, de Nederlandse houding op dit moment... de reactie van het kabinet, hè, minister Bijleveld. Die heeft gezegd dat het kabinet begrip heeft... voor een eventuele westerse militaire actie... Wat vindt u van dat standpunt op dit moment? Dat vind ik verstandig, maar uh, dat is op zich ook weer makkelijk gezegd. Want we weten nog niet welke vorm die actie uh, zou krijgen. En, uh, Loopt ze met die opmerking niet te veel op de zaken vooruit? Nou, dat denk ik niet. Zij kon, zij kon ook desgevraagd moeilijk niks zeggen... Uh, want uh, ja, die vraag wordt je als minister van Defensie voorgelegd... en ja. ze heeft wel haar kruid droog gehouden... in de zin dat ze niet specifiek heeft gezegd wat er zou moeten gebeuren. En het is heel goed mogelijk dat uh, de drie hoofdsteden waar het om gaat... Uh, Londen, Parijs en Washington, dat ook nog niet weten... dat ze zich beraden op deze situatie. Ja. Wat dat betreft is de term begrip heel zorgvuldig gekozen... waarschijnlijk ja. ook om, om ruimte te laten, he, ja. om nog alle kanten op te kunnen. Ja. ja. Nou, begon dat conflict in Syrië, uh, want daar gaat het uiteindelijk om... als een burgeroorlog, hè... Uh... Zo kun je het met de beste wil van de wereld toch niet alleen meer noemen. Hè? Nee. Het, is, het is eigenlijk gewoon een wereldwijd conflict geworden. Uh, het woord wereldoorlog, zou je dat in de mond nemen trouwens? Nee, nee? het is wel een uh, ingewikkelde uh, oorlog... in de ja. zin van dat het begon als een opstand voor democratisering van Syrië. Uh, daar reageerde de Syrische uh, staat uh, gewelddadig op... Uh, Iran heeft daar een belangrijke rol in uh, gehad. Die zond ook scherpschutters uh, ter ondersteuning van uh, president Assad... die dus uh, demonstranten neerschoten van uh, de bovenste verdieping van allerlei gebouwen. Dat geweld is steeds erger geworden. En inmiddels bemoeien zich uh, Rusland, Saudi-Arabië, Iran... Turkije en de Verenigde ja. Staten en ook nogal andere landen met die oorlog. Dus het is een heel ingewikkeld patroon geworden. Ja, u zegt Turkije, dat, dat land heeft nu gezegd dat ze de Amerikanen weer steunen. Dat, om het nog maar even verwarrender te maken, want die stonden toch juist aan de kant van Assad? Um, Althans. Nou, um, de Turkse president Erdogan heeft herhaaldelijk gezegd dat Assad moet verdwijnen. Daar is hij de laatste tijd wat op teruggekomen eh, onder druk van Rusland. En ook omdat Assad zelf nu een stuk van. Eh, omdat Erdogan zelf nu een stuk van eh, Noordwest. Syrië uh, is gaan bezetten en daar tegen de Koerden vecht... die weer met de Amerikanen uh, mee vecht. Dat wil zeggen die ja. vechten tegen Assad, gesteund door de Verenigde Staten. Dus het is een gecompliceerd uh, uh, uh, spel, speelveld... waarin heel veel doden vallen en het houdt maar niet op... Um, maar de manier om daar een eind aan te maken... namelijk een grote, krachtige internationale vredesoperatie... op basis van een VN-mandaat, uh, kan niet. Want dat wordt gevetood door ja. Rusland en China. Ja. Goed, uh, ik ga u niet vragen om koffiedik te kijken... maar wel om op basis van uw ervaring te praten. Uh, op wat voor termijn kunnen wij uh, een volgende stap... in deze ontwikkeling verwachten? Uh, duidelijkheid voor wat betreft bijvoorbeeld... een eventuele Amerikaanse luchtaanval de komende dagen, eh, maar als mij om een mening zou worden gevraagd... zou ik zeggen, wacht even, want op dit moment... Eh, wachten de eh, Syrische militairen en de Russische militairen... op een eh, Amerikaanse aanval. Eh, doe even niks, totdat eh, men niet meer zo on alert is. En pak dan een goed uitgekozen... Doel uh, met een heel gering risico dat er burgerslachtoffers vallen. Ja. En dat toch een signaal zendt. Uh, wat jullie hebben gedaan is een internationale misdaad en dat kan niet. En combineer dat met nieuwe, precieze financiële sancties... tegen een aantal steunpilaren van het Kremlin. Ja. Want het gaat in feite om de beschermheer van Assad die dit allemaal toestaat. Hartelijk dank, Joris Voorhoeven vanuit de studio in Den Haag. Het is te laat, denk ik, om weer terug te gaan naar het college. Uh, maar heel fijn dat u ons even te woord stond. Oud-hoogleraar, uh, oud-minister van Defensie, moet ik zeggen... en hoogleraar internationale betrekkingen.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 10 jaar oud dit nummer Chasing Pavements van Adele. De Nationale news space. En die gaan wij spelen met Hans van der Horst uit uh, Walburg. Dat ligt uh, in de BTU. Klopt dat. Ja? Ook volleyballer, net als alle uh, collega-kandidaten deze week. En de score staat op 91 punten. Nou, ga we maar aanstaan. Kun je iets dichter bij de microfoon zetten? Het is een hoger score van Ben Vink. Ja, ja, Is dat ja. iets wat er voor jou uh, reële, een reële optie is om die uh, te overtreffen? Ja, we gaan het altijd proberen. Maar ik gun het Ben natuurlijk ook van harte. Oké, okay, nou niet zo vriendelijk. Gewoon ja. het uh, keiharde concurrentie. We gaan een keiharde strijden, maar er is al zoveel serieus nieuws uh, voor morgen. Dus uh, we houden eene, het een beetje Luchtigheid maken. Eens kijken of de quiz dat ook is. Ik denk het niet. Het zal men zijn. Will be het gebeurt niet elke dag dat de leider van de grootste militaire macht ter wereld aankondigt dat hij een ander land met raketten gaat bestoken. Als Amerika echt schade wil toebrengen aan het Syrische regime, dan denk je toch al heel snel aan een grootschalige, langdurige militaire campagne. Syrië kan mooie en slimme Amerikaanse raketten verwachten, zei Trump. Wil president Trump dit zelf wel? Is hij bereid van gedachten te veranderen? De Amerikaanse president Trump liet er gisteren op Twitter geen twijfel over bestaan. Rusland moet Amerika niet dwarsbomen bij een mogelijke vergelding... voor de gifgasaanval uh, in Douma eerder deze week. De oorlogszuchtige taal in de tweet leidde tot veel kritiek. Vraag 1, welke Nederlandse minister noemde die tweet van Trump ongepast? Eh, uh, blok... Dat was Stef Blok van Buitenlandse Zaken, klopt. Vraag 2. In een reactie op een mogelijke aanval op Syrië... komt in welk land vandaag een oorlogskabinet bijeen? Engeland. Dat is in het Verenigd Koninkrijk. Ja, Het kabinet zou mogelijk worden gevraagd om goedkeuring... voor deelname aan de militaire aanval op Syrië. En die moet worden geleid door de Verenigde Staten en Frankrijk. Vraag 3. Luister even hiernaar. In Londen bij 21st Century Fox van Rupert Murdoch is onderzoek gedaan. En dat gebeurde in verband met een internationaal onderzoek naar gesjommel met sportuitzendrechten. De bedrijven worden verdacht van kartelvorming en concurrentiebeperking. Vraag 3. Bij verschillende uh, mediabedrijven in Europa vonden gisteren invallen plaats... in een Europees onderzoek naar gesjoemel met uitzendrechten van sportwedstrijden. Ook een Nederlands bedrijf kreeg inspecteurs over de vloer. Om welk bedrijf gaat het? Ziggo Sport. Ja, dat was Ziggo Sport. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde de inval... en zei dat Ziggo meewerkt aan het onderzoek. Vraag 4. Welke Europese instantie gaf opdracht voor die invallen? Europese Commissie. Dat was de Europese Commissie, ja. Die onderzoekt onder andere of er sprake is van uh, ka kartelvorming. Vraag 5 is een fragment... De vraag is: wie is hier aan het woord? Het bordje van het onderwijs ligt veel te vol. Dat is een veelgehoorde klacht die ik ook de afgelopen maanden heb gehoord op mijn werkbezoeken. Wij moeten zoveel dat we op een bepaald moment niet eens meer precies weten van ja, wat is er nou echt belangrijk. Uh, slop. Slop, ja, dat is het goede antwoord. Arie Slop, minister van Onderwijs. Hij reageert op het rapport De staat van het onderwijs, een jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie. Vraag 6. In dat rapport concludeerde de inspectie dat de kwaliteit van het onderwijs de afgelopen hoeveel jaar, dus ik vraag naar een aantal jaren, achteruit is gegaan. 20. 20 jaar. De onderwijsinspectie concludeert onder andere dat het leesniveau van leerlingen die de basisschool verlaten is verslechterd. We gaan naar de hints en die gaan over een persoon vanochtend. De vraag is dus heel simpel. Wie bedoelen we? Komt-ie? 4. Ik geef mezelf een opgestoken duim. 3. Na veel rumoer is dit boek voor mij nu echt gesloten. 2. Na een lange liefde heb ik Mark toch een blauwtje laten lopen. Ik heb gisteren mijn eigen Facebook-account en dat van mijn programma verwijderd. Uh, Arjen Lubach. Nou, zou het. Ja, inderdaad. Ja, het is even associëren. Uh, dan kom je erop. Uh, Arjen Lubach is het goede antwoord. En dat betekent uh, dat... Uh, het is heel opmerkelijk. Maar volgens mij heb ik de hele week al kandidaten die in de eerste ronde zeven punten scoren. Alleen dan wel uh, op andere getallen uitkomen in die tweede ronde. We gaan eens even kijken uh, waar u gaat belanden aan het eind van okay. dit verhaal. Komt hij aan, tweede ronde? De nationale Nieuwsquiz. Het kabinet overweegt een nieuwe militaire missie naar welk land? Afghanistan. Dat is goed. Een Brabantse politicus van welke partij krijgt celstraf voor het verlenen van hulp bij een drugslaboratorium? CDA. Dat is goed. Minister Grapperhaus wil niet dat Nederland een Nederlandse jihadiste ophaalt die vastzit in welk land? Uh, Syrië. Dat is goed. Welke Spaanse ploeg gaat na een zinderende wedstrijd tegen Juventus door naar de halve finale van de Champions League? Een Real. Mooie goed? wedstrijd. Goed. Rijkswaterstaat luidt de noodklok over de slechte staat van bruggen en viaducten in welke provincie? In Brabant. In Noord-Holland. Welk paleis wordt deze zomer voor het derde jaar? een aantal dagen opengesteld voor het publiek. Uh, pas Noordeinde. De trainer van welke voetbalclub is geschorst omdat hij zich te negatief uitliet over de scheidsrechter? Dat is goed. Twee politici van welke partij mogen van Marokko niet het onrustige Rifgebergte bezoeken? Welke partij zoek ik? Uh, Partij van de Arbeid. Dat is goed. In welk land vond gisteren een grote vliegtuigrand plaats? Uh, Algerije. Dat is ook goed. Filmregisseur Johan Nijhuis gaat een film maken op welk Caribisch eiland? Uh, uh, dat... Ibiza. Cuba. Hoe heet de Nederlandse minister die gisteren het Pentagon bezocht? Uh, Beideveld. Dat is goed. Na de commissaris van de Koning in Noord-Holland... heeft ook de commissaris van welke andere provincie zijn afscheid aangekondigd? Gelderland. Dat is goed. Een student uit Groningen doet het heel erg goed... in een spelletjesprogramma in welk land? België, blokken. Oké. Okay. Acht sporters uit welk Afrikaans land... zijn verdwenen bij de gemeende bestspelen in Australië? Pas. Cameroen, een Belgische badplaats... gaat welke vogels anticonceptie geven om overlast te bestrijden? Meeuwen. Ja. Welke Nederlandse rocker gaat het werk van André Hazen zingen? Pas. Barry Hay, welke organisatie schrapt banen omdat er minder uitkeringsgerechtigden zijn? UWV. Dat is het UWV, dat was goed. Ja, dat zijn er dus uh, twaalf geworden zo aan het eind. En uh, twaalf maal zeven. Dat uh, brengt ons op het getal 84. En daarmee staat u op een tweede plek eigenlijk. Bedankt voor uw komst aan de studio. In ieder geval niet als winnaar uh, aan het eind van deze week uit de bus rollend. Ik ga bedanken hier aan tafel uh, Corine Korrel van Onderwijs On Stage. En ik ga bedanken Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD... voor Dank, zijn bijdrage aan deze uitzending als spraakmaker van de dag. En na Sven Kokkelman, met 1 op 1. Goedemorgen Sven. Kan je wel, De nucleaire optie, gaan wij het over hebben. Uh, het heeft niks met bommen te maken, maar wel met een iets heel opmerkelijks. Het Europees parlement heeft voor het eerst in uh, zijn bestaan... artikel 7 nu van stal gehaald, althans dat willen ze... om Hongarije te straffen, want Hongarije voldoet op 60 punten... niet aan de Europese democratische doelstellingen. Ja. En de voorzitter van de commissie die dat allemaal heeft gedaan... is Judith Sargentini, en met haar praat ik zo meteen in 1 op 1. NPO Radio 1. En ook aan tafel Jeroen Tjepka met de hoofdpunten van het nieuws. De Raad van State maakt zich zorgen over de groeiende politieke tegenstellingen in Europa. Vice-president Donner schrijft dat burgers zich bedreigd voelen... door globalisering, migratie en vrij verkeer. Het leidt volgens hem tot steun aan partijen... die de gevestigde Europese orde aanvechten. Makelaars waarschuwen dat de huizenmarkt vastloopt. Er zijn minder koopwoningen, de prijzen stijgen fors en de nieuwbouw stagneert. Daarom zijn er drastische maatregelen nodig, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars.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 KRO-NCRV 1 op 1 Met Sven Kokkelman Dames en heren, goedemorgen. Het Europees parlement lijkt helemaal klaar... met de Hongaarse leider Viktor Orbán. Zojuist heeft een speciale commissie onder leiding... van de Nederlandse Judith Sargentini gepleit... voor het in gang zetten van een zogenaamde artikel 7-procedure... in de Brusselse volksmond ook wel de nucleaire optie. Die kan ertoe leiden dat Hongarije in de EU zijn stemrecht verliest. Het is voor het eerst in de geschiedenis... dat het parlement naar dit machtsmiddel grijpt. Reden, het land voldoet op maar liefst 60 punten... niet aan de heilige Europese uitgangspunten... voor een democratische rechtsstaat, zoals... Onafhankelijke rechtspraak, vrijheid van meningsuiting... vrijheid van godsdienst, minderhedenrechten... een goed functionerende democratie- en corruptiebestrijding. Judith Sarentini, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Brussel, net klaar met de persconferentie daar. Als je dit bij een auto constateert, is hij rijp voor de sloop, of niet? Uh, ja, Ik heb mijn rijbewijs nog niet zo lang. Maar het gaat inderdaad niet goed in Hongarije. Nee. Gaat er eigenlijk überhaupt wel iets wel goed in Hongarije? Nou, er wonen heel veel hele leuke mensen. Uh, ze hebben een reuze interessante cultuur. Ik kan de wijn ook van harte aanbevelen. Het is natuurlijk wel een Europees land. Maar waar het probleem hem in zit... is dat de, uh, de overheid, de regering... Uh, de rechten van burgers steeds verder inperkt. En ja. dat je mag afvragen of hun individuele rechten... nog wel gerespecteerd worden. Stelt u zich ook niet een beetje op als een moderne kolonialist? U raakt mij, want ik ben, uh, kom uit de ontwikkelingssamenwerking. Ja. Uh, ik zou zeggen van niet. Ik denk dat als je lid bent van de Europese Unie... dat je met elkaar afspreekt dat de grondrechten en de rechtsstaat uh, vroeg staan. Je kunt ook zeggen, wij uit West-Europa weten echt wat beter wat goed is voor de wereld. En als u niet doet wat wij zeggen, krijgt u straf. Want je kunt ook zeggen, ieder lid van een samenleving is er één. En een, uh, een, een regering heeft ieder, uh, iedere burger uh, uh, te respecteren. We moeten praten, mevrouw Sargentini. Welkom bij 1 op 1. Is er eigenlijk iets wat u hebt ontdekt dat u nog niet wist? Nou, wat ik... ik... Jawel, ik denk de, de, de, de diepgang van, van het afbrokkelen van, van de democratie en burgerrechten... daar ben ik van doordrongen geraakt door de afgelopen tijd met heel veel mensen te, te spreken. Maar dat ik was ben toch al bekend? Dus er zijn dingen die je kunt lezen en er zijn dingen die je kunt invoelen. Dus ik ben op een gegeven moment ook naar Budapest gegaan... en ik heb daar heel veel mensen gesproken die dagelijks proberen uh, uh, het, het, het juiste te doen. Mensen die voor NGO's werken, mensen die uh, uh, Roma uh, proberen te helpen... Uh, en hun verhalen uh, maken wel dat, uh, dat je meer gaat invoelen wat er op papier al staat. Ja, maar de vraag is of u iets hebt ontdekt wat nog niet op papier stond. Dus met andere woorden, waar nog niet al voor is gewaarschuwd. En waar vanuit het Europese parlement al niet kritiek op was. Al vanuit het Europese parlement is er heel veel kritiek geweest. Maar dit is er nog veel breder. En ik ben ook niet bezig geweest met uh, iets, iets nieuws vinden. Uh, want ik denk dat het heel onverstandig is om dit proces in te gaan met uh, de mening van mevrouw Sargentini is. Uh, ik heb me gebaseerd op onderzoeken van de Raad van Europa, van de Verenigde Naties, uh, van de OVSE. Uh, die uh, die met, uh, uh, met wetenschappers en specialisten ja. al die wetten hebben nagevloeid. Ja. En dat lijkt me eigenlijk veel verstandiger ja. dan dat ik in mijn eentje probeer uh, uh, daar een, uh, een heel nieuw onderwerp uit te trekken. Goed, u hebt dus een waslijst van uh, 60 punten, maar liefst 60. Uh, waar uh, um, Hongarije niet goed optreedt in de bescherming van de democratische rechtsstaat. Strijdig met artikel 2 van het verdrag van Lissabon. Uh, zeg maar zeggen, uh, een beetje het fundament van de hele Europese Unie. Waar, uh, welk punt is eigenlijk het meest ernstig, wat u betreft?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 Ik hoop van wel, uh, en het is daarom ook dat ik me zo inspan om ervoor te zorgen uh, dat, dat Hongarije, uh, dat de Hongaarse regering de Hongaarse bevolking gewoon die rechten geeft die, die wij heel normaal vinden. Maar nou waren daar laatst verkiezingen in dat land, en meneer ja, dat was Orbán. Zondag. Ja, en meneer ja. Orbán heeft daar met twee derde van de stemmen gewonnen. Uh, is er gerot bij die verkiezingen? Hij heeft twee derde van de zetels in het parlement. Ja. Hij heeft minder dan 50 van de stemmen gehaald. Het merendeel van de Hongaren heeft niet op hem gestemd... maar de manier waarop het systeem in elkaar zit... geeft hem nu een hele grote meerderheid. Waar is er gerotsoid bij de verkiezingen? Nou, De OVSE-waarnemingsmissie hebben een rapport afgeleverd een dag later... Uh, en, en die suggereren dat er een, dat er in ieder geval in de opmaat na de verkiezingen een heleboel verkeerd is gegaan. Waarom dan bijvoorbeeld mochten politieke partijen uh, nog wel adverteren... konden journalisten nog wel schrijven over alle politieke partijen. En ik moet je eerlijk zeggen... ik heb een paar keer verkiezingswaarnemingen geleid uh, voor Europa... maar dat waren altijd Afrikaanse landen. Uh, en dat, je, dat er een, een zo'n stevig rapport ligt... over een lidstaat van de Europese Unie... waarbij uh, er zoveel ver dingen verkeerd gingen in de verkiezingen... Ja, dat, dat bewijst wel of dat onderstreept de stelling die ik heb, er gaat iets helemaal niet goed. Nee, dus u vindt eigenlijk niet dat Victor Orbán op een juiste democratische manier gekozen is? Ik ga dit oordeel niet vellen, maar want dat is toch, ik was dat zelf geen waarnemer. Nee, maar dat is toch een logische gevolgtrekking... uit de rapporten die u net citeert? Maar ik probeer op een hele voorzichtige manier... met de feiten die, uh, die er zijn, ja. te laten zien wat de trend is. En dit rapport was ook helemaal niet bedoeld voor die verkiezingen. Nee, dit dat begrijp ik. Is... Nee, maar het gaat, het gaat hier om een lidstaat van Europa. U zegt net zelf, ik ben dit soort praktijken... eigenlijk alleen maar in Afrikaanse landen tegengekomen. Dan is dus de vraag, wat doet zo'n land dan in de Europese Unie? U zegt, ik hoop dat het kan blijven. En uh, het is toch wel belangrijk om even te constateren... of die verkiezingen dan helemaal vrij zijn geweest of niet... Nou, die verkiezingen zijn niet goed verlopen. Met als andere als woorden, waar, ik, dan, dan hebt u dus twijfels bij de uitslag van de verkiezing? Dat als waarnemer zal ik niet zo makkelijk de woorden vrij en eerlijk uh, in de mond nemen. Dat, dat ligt iets genuanceerder. Ik denk niet dat het aan mij is om nu de verkiezingen te veroordelen. Aan mij is het om te laten zien, Raad van Europa, uh, lidstaten. U heeft uh, Viktor Orbán en zijn regering nu al die jaren ongemoeid gelaten. Dit kan niet langer, want uh, uh, burgers van Hongarije lijden hieronder. Ja. U uh, vindt dat er een zogenoemde artikel 7-procedure in moet worden gezet. Dat is een beetje ingewikkeld verhaal. Maar uiteindelijk, het is een beetje een drietrapsraket, maar uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat Hongarije zijn stemrecht... binnen de Europese Unie verliest. Klopt, hè? Dat klopt. Zou u dat wenselijk vinden? Uh, ja, ik denk als uh, Hongarije niet bijdraait... en daar hebben ze nu sinds 2011 de tijd voor gehad... dat het onverstandig is dat uh, Hongarije nog mee blijft besluiten... over het Europese budget. Ja. Over wetgeving rondom het klimaat. Over of we nog belastinggeld in banken gaan steken. Ja. Over hoe we vluchtelingen eerlijk met elkaar gaan opvangen. Hij, hij besluit ook over dingen die u en mij raken. Ja, dan is er alleen wel één probleem. Nou... Namelijk dat moet met unanimiteit uh, worden besloten, zo'n artikel 7 procedure, in de raad van uh, regeringsleiders. Uh, en in het verleden heeft de Europese Commissie ook wel eens geprobeerd om zo'n artikel 7 procedure op touw te zetten hiergens de Polen. En toen lagen de Hongaren dwars. Met andere woorden, het is nog niet zo makkelijk om al die regeringsleiders wat dat betreft op één lijn te krijgen. Ik ben het helemaal met u eens. Het is absoluut niet makkelijk. Die procedure met Polen, die loopt nog. En je, wat je merkt, en dat vind ik heel zorgelijk... is dat wat de voorzitter van nu, van de Europese Raad... dat is het land uh, Bulgarije, heel wankelmoedig is... en niet durft dit debat echt aan te gaan. En ik vind dat ook heel vervelend om te zien. Want Frans Timmermans probeert er van alles aan te doen... om ervoor te zorgen dat Polen niet zo ver afglijdt als Hongarije. Al is afgegleden. Ja. Maar ik zit midden in een politiek proces. En ik zou eruit... ...uitkomst niet willen uh, voorspellen. Wat ik nu eerst moet doen is ervoor zorgen... ...dat een ruime meerderheid in het Europees Parlement... ...deze waarschuwing afgeeft. En dan is het zaak dat, mens, dat, dat premiers van lidstaten... ...zich ongemakkelijk gaan voelen. Ja. Dat ze begrijpen dat ze niet zomaar kunnen wegkijken. En dan is de vraag of u die meerderheid in het Europees Parlement krijgt. Want Victor Orban is lid van de democratisch, christendemocratische groep... ...in dat Europees Parlement. Dus hoe groot zijn de kansen dat die christendemocraten gaan voorstemmen? Ook, ook hier kan ik niet, uh, niet uh, koffiedik kijken. Ik weet dat er een heleboel collega's van de Europese Volkspartij... waaronder leden van het CA, reuze ongelukkig zijn. Ja. Um, en ik, uh, ik zie, het is geen amorfe groep de Europese volkspartij. Er zijn er een heleboel die zich zorgen maken. Ja. Zij maakten ook dat ik überhaupt dit mocht schrijven. Ik had hier vorig jaar een meerderheid voor nodig. En die heb ik gekregen. Juist omdat de leden van die groep uh, voorgestemd hadden. En ook een heleboel die zich nog niet durfden uitspreken... Ja. hebben zich onthouden. En die heb ik nu nodig. En ik hoop ze ook met het rapport wat voor, wat voor ze ligt nu ja. uh, te overtuigen. Ja, goed. Maar de kans is dus heel groot... dat het kanon van uh, artikel 7... Uiteindelijk uiteindelijk een soort van kabietbus blijkt. <lacht> Eerst die auto's en nu dit. Um, weet u... Um ik ben niet blij met, het Het is al eerder een keer door Barroso... de vorige voorzitter van de Europese Commissie... de nucleaire optie genoemd. Dat is ook niet mijn soort van, van energie. Dit is een mogelijkheid in het Europees verdrag. Ja. En dat ontbreekt ons aan andere soorten mogelijkheden. Ja. En ik had hier niet graag willen staan. Ik had dit op een andere manier willen aanpakken. Ja. En dat had kunnen gebeuren door lidstaten... die eerder aan de bel hadden getrokken. Dat hebben ze niet gedaan. Nee, want dit, dus speelt, een... Al een, dit speelt al een tijdje. Viktor Orbán is sinds 2010 aan de macht daar in Hongarije. Ja. Uh, en, en tot op heden hebben alle waarschuwingen... en alle punten van kritiek niet geleid... tot een wijziging van beleid aan zijn kant. Nee, maar dat conclusie kan dan dus niet zijn... laat maar, want het heeft toch geen zin. Nee, want we niet... zitten hier met z'n allen in de Europese Unie. Ja. Hij gebruikt fondsen die door onze belastingbetalers op tafel gelegd worden. Ja. En het kan gewoon niet zo zijn dat Europese burgers... tweede-rangs burgers zijn omdat ze toevallig Hongaars zijn. Nee, is er dan wat dat betreft niet een veel effectiever middel? En dat is? De geldkraan dichtdraaien. Nou, dat is, mij lijkt het reuze verstandig om bij de volgende... wat heet meer, meer financieel kader, dus de volgende budgetten... te zeggen, ja, kijk, als je uh, wil spelen... dan speel je volgens de spelregels... en dat betekent dat je je aan de grondrechten houdt. Juist. Maar ook dat is een politiek besluit. Daar moeten lidstaten uh, in meegaan. Ja. En die lidstaten zijn tot nu toe heel erg weigerachtig geweest... om elkaar eens eerlijk de waarheid te zeggen. En is de kans toch levensgroot dat er aan het einde... Van de dag helemaal geen bal gaat veranderen, maar ik ben er toch voor om dingen te veranderen. Het is mijn politieke taak om, om te proberen door middel van debat en door middel van onderzoek uh, een meerderheid te creëren die zegt: Ja, maar wacht even hoor. Uh, als ze zo doorgaan, dan heeft dat verdere consequenties voor burgers in Hongarije en eigenlijk ook voor ons allemaal. Ja, doet u hierbij dan een oproep aan de Christen-Democraten om zich te distancieren van Viktor Orban? Ik zou zeggen, het gaat mij niet om uh, Victor Orban. Het gaat mij nou, om het, het beleid mij is dat van... De man, het het, is volgens mij is dat de man die al die zeker? maatregelen heeft genomen. Dus het gaat nu okay, wel om het, Victor Orban. Laat ik het anders formuleren. Het gaat mij niet om distancieren. Het gaat mij om het respect voor de rechtsstaat. Je, het is net zoals een beetje zwanger. Je kunt niet een beetje uh, respect hebben voor de rechtsstaat. Je zult mensen daar uh, uh, all the way uh, moeten geven. Nou en, ja... In het geval ja. van de Polen, uh, die draai je nu een beetje bij... en dat komt eigenlijk neer op een beetje respect voor de rechtsstaat... en nog steeds zijn die niet uitgesloten van stemrecht. Nee, omdat de procedure daar nog steeds loopt... en het ja. exact hetzelfde politiek gemarchandeerd is... wat je nu uh, bij Hongarije ziet, ja. durven we elkaar de waarheid te zeggen. U, ja. u, u, u slaat de spijker op zijn kop, hoor. Hartelijk Ik dank. deel met u het ongeluk. Ja, maar ook de slagkracht en het gebrek daaraan dus. Ja, en die krijgen meer slagkracht als uh, politici hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat zijn dus ook premiers, zoals premier Rutte bijvoorbeeld... die hardop zeggen, dit gaat niet goed, dit kan financiële consequenties hebben. Ja. Uh, mensen moeten elkaar de waarheid zeggen. En wat nu gebeurt de laatste paar jaren, is dat er, dat er gezegd wordt... de Europese Commissie is de hoeder uh, van, de, uh, van de grondrechten... Ja. en zij moeten het oplossen, ja... Dat is, uh, dat is afschuiven. Maar is het ook niet in alle eerlijkheid zo, mevrouw Sargentini, dat wij met een wel heel West-Europese blik kijken naar landen in het voormalige Oostblok? Nee, kijk, hier heb ik nu te, te lang in ontwikkelingssamenwerking gewerkt. Ik ken dit debat en dan wordt er gesuggereerd... individuele rechten zijn een westerse uitvinding. Maar het gaat over universele rechten van de mens. En jij zou maar die ene uitzondering in die groep zijn. Ja. Die albino in Afrika of die homo in een klein dorpje in Oost-Hongarije. Ja, of de Roma en de Sinti in Hongarije. Dat bestrijd Precies. ik allemaal niet. Maar het punt is wel dat je misschien ook wel moet kijken... waar zo'n um, land en de bevolking van zo'n land vandaan komt. Uh, en we hoeven uh, nog maar terug te gaan naar het begin van de vorige eeuw... Uh, en dan de geschiedenis uh, zijn beloop te laten... tot het moment waarop we leven vandaag... om te zien dat dat land nou niet een hele grote, rijke... Uh, democratische geschiedenis heeft. Maar ze, ja, ik denk dat je, als je een Hongaar spreekt... die zitten ontzettend goed in hun geschiedenis... en die weten daar altijd van het verdrag van Trianon... tot nu de punten uit te halen. Maar ook zij hebben betere tijden gekend. En ze waren in tijd van het communisme... een van de uh, landen aan de andere kant van het gordijn... waar wat meer ruimte was uh, voor debat. En ze hebben na de val van de muur hun vrijheid opgezet. Omarmd. Ik denk niet dat Maar die, die vrijheid hebben ze vervolgens wel gebruikt om Victor Orban te kiezen. Die vrijheid. Ik denk dat Viktor Orban dit spel uitstekend gevoerd heeft. Dat in tijden van economische uh, neergang, er gezocht wordt naar wie kan ik hier de schuld uh, van geven. En het is als lid van de Europese Unie. En mag je gevraagd worden je, uh, je aan, aan, aan waarde te houden. En ik denk niet dat er een, een, een Hongaar is die zegt... natuurlijk is het logisch dat kranten gesloten worden... en dat ik maar één soort nieuws tot mij mag nemen. Ja. En natuurlijk is het logisch dat een rechter recht spreekt... Uh, wat hem wordt ingefluisterd door een overheid. Ja, En als mensen nou zitten te luisteren en denken... wat doet dat land op de eerste plaats in de Europese Unie? Dat debat is ook al gevoerd toen uh, Oost-Europese landen... hun toetreding kregen tot de Europese Unie in de jaren negentig. Uh, hebt u daar een antwoord op? Wat doet zo'n land uh, dat dan... en dat geldt niet alleen voor Hongarije, u moet zelf ook Bulgarije al. Uh, we weten dat van de Polen. Als die landen uh, klaarblijkelijk een loopje nemen... met het belangrijkste artikel van de Europese grondrechten... wat doen die landen dan in de Europese Unie? Hongarije was tot 2010... er was van alles op aan te merken. Er was nog steeds hele stevige corruptie... onder een sociaaldemocratische regering. Dus ik zal daar niet zomaar een pluim voor opsteken. Maar het was een land goed op weg. Uh, uh, uh, burgers in Centraal en Oost-Europa... hebben zichzelf uh, van het juk van, uh, van de Sovjet-Unie ontworsteld. En hebben net zoveel rechten als jij en ik... op een, een afwijkende mening en ja. bescherming van een overheid. Ja. En dat is wat dat land daar doet. Ik ben een groot gelover in de nooit meer oorlog. En, uh, en ik denk dat we samen sterk staan. Nou, dat blijkt... Nee, <laughs> hey, dat is het probleem. Maar dat Want als, dus als we verantwoordelijk... samen sterk zouden staan... had u dat hele rapport niet hoeven schrijven... en dan hadden we u nee. geen gesprek gehad. U, u heeft helemaal gelijk. En dit, dit is dus een mijn pleidooi richting collega om verantwoordelijk politici te zijn. Leiders die, uh, die mensen meenemen en mensen in hun waarde laten. En het enige wat ik kan doen is daar een goed voorbeeld op geven. Ja. Het debat blijven aangaan en eerlijk ja. laten zien met welke dilemma's ik worstel. Ja, is het grootste dilemma in alle eerlijkheid niet dat u zo'n land niet de EU kunt uitknikkeren? Nou, maar ik zou dat ook echt helemaal niet willen. Wat hebben de burgers van Hongarije nou te winnen... bij het, het uit de Europese Unie gaan? Maar dan moeten ze ik, misschien een ik andere legder kiezen. Iedere dag een, dat zou in de, ik zou dat aanraden, maar dat is niet waar ik wat kan betekenen. Maar ik pik maar nog, nog toch, iedere dag een traantje kunt, weg over maar, Brexit bijvoorbeeld. Ja? Ja. Ja, u was voor het referendum ook, hè, toch, geloof ik? Natuurlijk. Ja, nou ja dat is dan de, de consequentie daarvan. Nou, dat denk ik niet. We gaan toch niet zeggen dat... Uh, dat uh, nou, de dat brexit is toch jeugd... het gevolg van een, van een referendum, of niet soms? Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat je daar maar, daarna zegt... Uh... Uh, we mogen niet meer kijken naar de consequenties daarvan. En ik ben voor referenda. Maar ik mag ook wel een opinie hebben over wat, uh, wat ik had gewild dat de uitkomst was geweest. Ja. En mensen mogen zichzelf ook corrigeren. Dit is hetzelfde als... Ja, Viktor Orban heeft een hele grote meerderheid in het, uh, in het Hongaarse parlement. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarmee burgers mag discrimineren. Uh, kranten mag sluiten. Rechters mag ontslaan. Uh, dat kan niet. Dat dus is, hij is niet wel, democratisch. Dus, dus hij is wel democratisch gekozen... maar de mensen die op hem hebben gestemd... hebben op hem gestemd vanwege de verkeerde redenen. Begrijp ik het goed? Uh, ik denk dat de mensen die op hem hebben gestemd... dat voor zichzelf moeten weten. Uh, maar dat, uh, uh, dat je de mensen die niet voor hem gestemd hebben... en dat is meer dan de helft van de bevolking... ook in hun recht moet laten. Ja, maar je kan toch niet zeggen dat al die mensen... die rechtmatig op iemand stemmen het verkeerd hebben gezien... en dat een democratische stem alleen maar geldt als het u uitkomt? Maar dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg dat een democratie iets anders is... dan de meerderheid van de zetels beslist uh, voor iedereen... en respecteert geen minderheid. U hoort een telefoon, tijd voor Dries Roefink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. GBJ Roelvink hier. <laughs> Het wordt steeds spannender in de wereld. Nou, dat pak je Tot wel zo, Geert. Dan horen we dus bij jou wat er allemaal mis is in Hongarije. Ja. Daar is de democratie ook ver te zoeken, hoor ik. Die Viktor Orbán die heeft daar dus met overmacht wederom de verkiezingen gewonnen, op wat voor manier dan ook. En zo zie je dus steeds meer van die zogenaamde sterke mannen... met een enorm ego als leiders opduiken. Erdogan, Orban, Poetin. En aan de overkant Trump. Die zegt nu, de raketten komen eraan. Ik krijg het idee dat we nog nooit zo dicht... tegen een derde wereldoorlog hebben aangezeten dan nu. Kijk, je kan van Trump zeggen wat je wil. Maar hij houdt wel altijd woord. En in dit geval zou ik bijna willen zeggen... hij houdt helaas altijd woord... Dus je kan er wel op wachten dat hij inderdaad een partij raketten die kant op gaat sturen. Ze zijn alleen nog even aan het kijken waar en wat ze precies gaan aanvallen in Syrië. Nou, dan zegt Poetin weer, die raketten die laat ik vernietigen voor ze hun doel bereikt hebben. En dan ga ik die Amerikaanse oorlogsschepen aanvallen. Waarvan dus die kruisraketten worden gelanceerd. Ja, als het waar is, ja. Ja, ja. nee, ik word hier niet te vrolijk van Sven. Want dan heb je dus echt... De poppen aan dansen. En de zon schijnt ook al niet. Daarom. <laughs> Dankjewel voor je tijd Ries. Tot morgen weer. Ja, Mevrouw, Sa mevrouw Sagatini, uh, u presenteert dit rapport natuurlijk op een dag dat de, de wereld in brand dreigt te raken. Uh, speelt dat ook nog een rol bij de uh, uitvoering van uh, uw conclusies eigenlijk? Namelijk dat iedereen denkt we hebben even iets anders aan ons hoofd nu. Nou, dat denk ik niet, want uh, dit is de eerste presentatie... en uh, zoals een, een, een parlement betaamt, gaat er een beetje tijd overheen. Dus de finale stemming over dit rapport is pas in september. En uh, uh, wie weet wat we dan, uh, wat, waar, we dan, uh, waar we dan leven. Ja. En uh, het is ook uh, een taak om een parlementariër... om verschillende onderwerpen naast elkaar te blijven volgen. Dat lijkt me een juiste constatering. De vraag is wel, uh, wat is nou precies het stappenplan? Want u zegt, uh, in september is er stemming, dus u moet nu eerst gaan zorgen dat er een meerderheid van het parlement achter uw standpunten in dat rapport gaat staan. Klopt toch, of niet? Ja, dat klopt. Ze ja. krijgen ook nog de kans om, uh, om het rapport aan te passen en te verbeteren. Ja. Uh, zodat mensen zich er uh, meer in kunnen vinden. Dan heb ik eerst nog een, dus eerst een stemming in de, in de commissie die erover gaat. Uh, er zijn ook nog allerlei andere parlementaire commissies... die, die, die hier uh, hun zegje over mogen doen. Over corruptie, uh, over, uh, over uh, vrijheid van onderwijs, over vrouwenrechten. Vier commissies in dit parlement die zich er ook over buigen. Dus dan wordt het een inclusiever proces van. En dan... Uh, uiteindelijk mik ik erop dat we dit in september in stemming kunnen brengen. Juist. En, stel, en stel nou dat uh, een meerderheid van het Europese parlement voorstemt... En, en dat de conclusies ook nog overeind blijven staan... want dat moet je dan ook nog maar afwachten. Wat gebeurt dan dan daarna? Dan wordt het gestuurd aan de Raad. Dus dat is uh, de premiers van de 28 lidstaten. Ja. En die worden dan gesommeerd nog een keer een onderzoek te doen. Dat is een vrij lange procedure, dat weet ik. En dan kom ik op het punt waar uh, Frans Timmermans nu staat met Polen. En dus, ik pleitte dit al eerder... dit is een politiek proces wat gaat over druk, uh, morele druk uitoefenen op, uh, uh, op, op lidstaten. Mm. Want ik kan, de, ik kan de verdere uitkomst daarvan uh, niet... Uh, niet voorspellen. Nee. En ik, heb, ik ben ook geen... ik ben, geen, ik ben geen, um, geen advocaat... en dit is geen rechtbank. Dit is een politiek proces... waar het gaat om politieke wil en meerderheden. Ja, en bij Frans Timmermans in de Polen... hebben we nu gezien dat die Polen weer een klein beetje... in de richting van de Europese Unie aan het bewegen zijn. Maar dat was wel onder druk van de hand op de knip... van, het, van, van, de, van de geldkraan. En dat is natuurlijk een, een prima middel. Maar het, het, het proces wat Frans Timmermans ingegaan is... is eigenlijk heel beperkt. Het beperkt zich tot de, de, de rechterlijke macht. Terwijl ik, ik raak aan een heel veel meer onderwerpen. Mm. En de situatie in Hongarije is al veel langer aan het afkalven. Dus eigenlijk zou ik willen zeggen... Frans Timmermans had moeten beginnen aan Hongarije. En dat heeft hij helaas niet gedaan. Wat is nou uiteindelijk het resultaat als Victor Orban... gewoon op zijn huidige gang... Voort blijft gaan, als de huidige weg voort blijft gaan, en die regeringsleiders niet met unanimiteit over die artikel 7-procedure kunnen stemmen. Dan denk ik dat de Hongaarse bevolking. Um uh, bij hun volgende verkiezingen wellicht wat anders doet. Want nu was de meerderheid al niet voor uh, Orbán. Ik denk dat het ook enorme consequenties heeft... voor de economie in dat land. Mensen zeggen ze hebben economische groei. Maar dat is een minimale economische groei. Die is gelijk als de rest van Europa. Terwijl de landen om hen heen waar ze zich mee vergelijken... Slowakije, Tsjechië en Polen... een economische groei doormaken van 20, 25 procent. Dus het is niet goed voor mensen. Nee, maar dan moeten we dus wachten tot de volgende verkiezing... in Hongarije zelf, voor resultaat. Ik ben geen dictator, hè. Ik ben een, een democraat. En ook geen moderne kolonialist. Precies. Mevrouw Sargentini, ik dank u zeer. Vanuit Brussel. Mevrouw Sargentini gaf dus leiding aan die commissie... die eh, zojuist in een persconferentie meldde... dat er een artikel 7 procedure moet worden gestart... richting Viktor Orbán en zijn regering in Hongarije. Tot zover 1 op 1. Hier volgt De Nieuws BV. Wij melden ons morgen weer met een nieuwe 1 op 1. Tot dan. Ben, ja, zegt, zegt Ben, wordt, wordt Romein nu s'nachts bij ons aangebeld? Mijn vriendin doet helpen, staat er zo'n eigen op de stoep. Vraag vraagt, wat slaat het op? Ja, sorry, zegt hij, mijn telefoon is kapot. Vertel. Cairo en, en, en Radio 1 Morgenavond van half acht tot half negen. Mandjaren. Hiske versprillen over haar restaurantrecensies. Jonathan Carpathios proeft asperges. En Hillary Akers over de klassieke tart Luister naar Mangiare. Morgenavond van half acht tot half negen. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering?